Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben het hoogste punt bereikt van deze golf. Dat zegt Ernst Kuipers, die de bezetting in de ziekenhuizen in de gaten houdt. Gemiddeld komen daar nu minder coronapatiënten binnen. Ook op de IC is het aantal patiënten stabiel. En dat is volgens hem gunstig. Dat is goed nieuws. We hebben de afgelopen dagen gezien dat de instroom van het aantal patiënten in de ziekenhuizen echt behoorlijk gedaald is. We zaten op een gegeven moment op gemiddeld bijna 390 patiënten per dag. Uh, en dat zit ondertussen weer ruim onder de 300. Dus dat is uitstekende ontwikkeling. Over een tijdje zouden we dat ook moeten terugzien in de dagelijkse besmettingscijfers. Er werken vanaf vandaag zo'n 60 militairen op de corona-afdeling van het UMC Utrecht. Vorige week zijn ze ingewerkt, zegt het ziekenhuis. En nu gaan ze ook echt aan de slag. Ze gaan in teams van twee werken. Dat betekent één militair met iemand van het UMC Utrecht. En samen zorgen zij voor de patiënten hier op deze verpleegafdeling. Door de extra hulp worden coronapatiënten van andere ziekenhuizen overgenomen. De afgelopen weken zijn opvallend veel papegaaiduikers aangespoeld aan de Noordkust. zijn een soort pingwinachtige vogels die normaal niet in Nederland leven. Mogelijk zijn ze door de harde wind deze kant op gekomen. 19 vogels. Spoelde dood aan. Eentje leeft nog. Die wordt verzorgd bij een aquarium op Tessel. Bij voetbalwedstrijden in België zijn uitsupporters tot eind dit jaar niet meer welkom. Afgelopen weken loopt het daar, net als bij ons, regelmatig uit de hand. En ook afgelopen weekend was het weer raak, zegt deze verslaggever van de Vlaamse Radio. Ja, zowel bij Standaard Charleroi als bij Beerschot Antwerp waren er incidenten met rookbommen of vuurpijlen. Daarom dus de beslissing om een tijdje geen bezoekende supporters toe te laten. De Belgische voetbalbond noemt het een afkoelingsperiode. En de bond zegt ook dat het qua corona niet heel slecht uitkomt dat er even geen uitsupporters in bussen het land doorgaan. Het weer nu nog droog, tegen de avond begint het te regenen. Daarna waarschijnlijk sneeuw. In het oosten van het land kan er een laagje blijven liggen. Morgen af en toe zon en een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Op de A9, ook maar richting Amstelveen, staat een korte file bij knooppunt Rotterpolderplein. Drie kilometer, de vertraging is maximaal tien minuten. En op de A10 Noord richting Zaanstad, tussen Landsmeer en de Koentunnel, twee kilometer. Met daar vijf tot tien minuten extra reistijd.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 Rainbow Radio Sanford top 52 met Duncan Lawrence. I is a losing game. Oh. Oh. Queen. I want to break free. I want to break free. En Village People. Queen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 Coming in met Coming Out van Diana Ross. Want Coming in, het laatste uur natuurlijk. Ja, laatste uur. Ja. Vijfde uur alweer. En dat wil zeggen, so. we zitten al eventjes in de top tien. Maar we gaan toch hard op weg naar de nieuwe nummer één van uh, de top yeah. 52 dit jaar. En uh, wat jij net zei, Anja, uh, in deze uh, serie van, uh, van nummer zeven tot en met uh, nummer één... Uh, zitten bijna allemaal nummers die vorig jaar dus ook in de top tien hebben gezeten. Ja. Uh, uh, maar er zijn er ook twee nieuwe. En er zijn zeker twee nieuwe. Ja. Uh, de laatste, nummer één, is een verrassing. Ja, die maar houden we nog nieuwe, een keer. Ja, ja, ja, ja, ja, dus. No spoiler. No en, uh, spoiler en, uh, en, uh, en we hebben dus dat, dat, dat leuke nieuwe nummer... waar we straks ook nog over gaan praten. Ook met, met de maker en de aanvrager. Ja. Dus uh, dat is hartstikke leuk. Maar even om uh, Diana Jijna Ross terug te komen: uh, I'm Coming Out. Die was vorig jaar op plek 22. Oh, en nu zo. op plek 7. Oh, Oké, okay. ja, dus dat is nog wel even. Mooie shuffle. Flinke, flinke ja. waardering, inderdaad. En uh, lekker lang luisteren, inderdaad. Een uh, dikke 6,5 minuut. Iets meer dan het standaard nummer. En dat geldt ook voor het volgende nummer: uh, wat hier een uh, mega succes was toen ze het live uh, vertolkte hier ja. op het raadhuisplein. De allereerste Pride to the Beach. We hebben dit hier over Anita Meijer met Why Tell Me Why. Nummer 6. Why Tell Me Why, Anita Meijer. Why Tell Me Why, Anita Meijer. met dit cosmo achter erachter... dat uh, weliswaar destijds op een band stond. Dat is Pride of the Beats. stond niet helemaal op de bühne. <laughs> ja. Maar blijft natuurlijk... Ja, dat, ik, dat zie ik gewoon nog steeds voor. Maar dat gewoon echt dat... He, iedereen die er stond... Uh, gewoon massaal aan uh, het zingen was. Natuurlijk, was en, ja, dat is ja. natuurlijk ook een geweldig uh, entom geweldig inderdaad. Ja. Uh, daarover gesproken, vorig jaar op nummer... Drie. Ja. Dus zij is wel gezakt. Ze is wel een beetje gezakt, ja. inderdaad. Ja, ja. Ja. En dan, uh, dan gaan we daarna naar een andere grand dame Ja, Shirley Bessie. Ja, Miss Shirley Bessie. In de, oh dame, moeten we eigenlijk zeggen. Want ze is natuurlijk uh, verheven in, uh, in de aardopstand. Oké. Okay. Nee, door, uh, door <laughs> van, vanwege haar hele carrière door de uh, queen, herself. All right. Yeah. En um, ja, als we het dan ook weer over een, uh, een anthem hebben... dan is het wel uh, Miss Shirley Bessie met This Is My Life. This Is My Life. Ja. Nu en die op was... uh, nummer 5 en vorig jaar op. 6. Nummer 6. Dus hier is het stukje naar voren. Hier komt van. ze. Ja. Nummer 5. This is my life, Shirley Bassy. Funny how a lonely day can make a person say what good is my.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 This is my life van Dame Shirley Bessie. Heerlijk geweldig nummer en echt een call cool cried out, om het zo maar te zeggen. Ja, is, heerlijk hè, om te ja. mee te zingen. Geweldig stelend ja. inderdaad. Um, uit, nee, vorig jaar op plek? Uh, zes. Op plek zes. Ja, op plek en, zes. Dus, en dus één plaats gestegen. Eén plaats gestegen. Ja, kijk wat ze doet volgend jaar. Ja, ja. ja. wie weet. Ja, wie weet. Maar hij is nog een beetje vroeg om over te, ja, te speculeren. <laughs> Ik zou er mijn geld niet op zetten. Nee, laten we dat nee. niet doen. Nee, nee, precies. Als het goed is, hebben we aan de telefoon... Kadim. Hoi. Hey Kadim. Hoe is het met jou? Leuk jullie weer te horen. Ja, ja. Hartstikke leuk dat je een verzoeknummer had ingediend. Maar voor de luisteraars laten we eerst eventjes kennismaken... Uh, kijk, ik ken jou wel een beetje zo. Want vorig jaar, hebben of afgelopen jaar... Ergens in mei was dat, geloof ik. Nee, in, in, de, nee, nee, nee, in juli, de zomer. juli ja. zijn geweest voor ja, uh, de Pride. Ja. Hebben we jou uh, geïnterviewd. En uh, uh, toen was je met t-shirts bezig... Voor, uh, met Stichting Meid... Uh, voor dakloze jongeren. LHBTI'ers. Klopt, ja, hè? Ja, dat ja. klopt. En uh, uh, nou ja, stel jezelf voor... Uh, zou ik zeggen, voor de luisteraars. Wil je dat doen? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben uh, Kadien van der Pol. Ik ben een uh, student marketing, marketeer. En afgelopen zomer heb ik uh, in samenwerking met Meid, een online community platform op Instagram, uh, heb ik een t-shirt actie opgezet om aandacht te vragen voor dakloze regenboogjongeren die door hun ouders op straat zijn gezet na hun coming out. En uh, de ontwerper van die t shirt Gavin Reinders, dat is mijn vriend... die heeft uh, deze kerst heeft hij een kerstnummer uitgebracht. Speciaal voor de queer community. En uh, het leek me heel erg leuk om die aan te vragen op deze zender. Ja, nou dat, uh, dat uh, heb je goed gedaan. Want hij staat inderdaad nu uh, in onze lijst. En we gaan hem straks ook draaien. Dus, uh, ja. dat is, uh, en we hebben hem expres in het laatste uur te zet, gezet... zodat dat voor de mensen ook... Lekker blijft hangen. Ja, en beetje, uh, ja, uiteindelijk op naar zijn we dan ook het dichtst bij uh, Kerstdag, het laatste uur. Precies. Dus, <laughs> dus uh, zo uh, hopen we ook uh, dat, dat, dat dat nummer helemaal een hit gaat worden. Um, uh, jij bent heel actief met, met heel veel dingen. Uh, je hebt me toen verteld dat je ook nog uh, veel meer andere dingen deed. Uh, zou je daar ook nog iets over willen vertellen? Uh, ja, ja, ik ben nu natuurlijk volop bezig met mijn, uh, met mijn studie. En komend jaar ga ik dat proberen te combineren om uh, onderzoek te doen naar wat uh, drijft mensen of wat, wat is de motivatie van mensen om geld te geven aan een goed doel of om hun tijd op te offeren voor een goed doel. Uh -huh. En daar ga ik voor, namens de, de Universiteit van Tilburg ga ik daar onderzoek naar doen en ik hoop dat dat dan ook mijn afstudeerproject kan gaan worden. Oh ja, oké. Okay. Dat klinkt super spannend. En uh, nou ja, zeker in deze periode, de donkere dagen voor kerst is natuurlijk altijd een ja, eigenlijk een soort van extra periode waarin aandacht wordt besteed aan, uh, aan het geven voor, uh, voor goede doelen. Um, een beetje, beetje een aanname, want uh, een echte onderzoeker onderzoekt het en dergelijke. Maar wat denk je dat de reden is, zeg maar dat met name zeg maar, in deze kerstperiode uh, de aandacht voor goede doelen uh, extra aandacht krijgt? Ik denk, omdat, ik denk dat het een beetje een algemene geest is. Ik denk dat mensen uh, over het algemeen rond de kerst elkaar beginnen aan te steken. En juist omdat het die, die gezellige, gemoedelijke dagen zijn. Mensen komen bij elkaar en dan wordt er over gepraat. Het is een hele sociale periode. Maar dat is natuurlijk, zoals jullie zeggen, het is een, een aanname. En dat zou je eigenlijk nog moeten onderzoeken. En dat zou uh, uh, wetenschappelijk bewezen moeten worden. Ja. Yeah, ja. Yeah. Hey en uh, um, Kadim, is het dan zo dat je het uh, generiek uitbreidt, dus al algemeen in het geven van, uh, van goede doelen? Of uh, richt je je daarbij ook op de, de LHBTI-community? Uh, nee, daarbij richt ik me niet meer op, het, op de LHBTI-community. Ik uh, ga me eigenlijk nog iets specifieker ga ik me richten op de manier waarop mensen uh, het geld geven aan het goede doel, of dat ze dat doen via een online betaalsysteem, of dat ze dat. Uh, deur aan deur doen. Ah, ja. uh, of dat nog verschil maakt voor de mensen. Ja, ja mm -hmm. precies. Ja, mm -hmm. ja. ja dat nou, lijkt me beren interessant ook. Uh, zeker omdat er uh, via online natuurlijk ook gewoon een, een hoop fake uh, uh, de laatste tijd is. Hè. Je moet toch ook weer opletten met, uh, ja. uh, zeg maar, de, de linkjes de die je van krijgt het. of wat dan ook. Dat soort dingen. Ja, precies. ja, ja, zeker. ja, ja. Dus, ja. Uh, Nou, interessant, inderdaad. Ja. Um, kadim, uh, uh, uh, ja je, je, je vriend, het, het verzoeknummer van vorig jaar. Um, kun je vertellen waarom je het toen hebt voorgedragen? Of waarom ik het vorig jaar heb voorgedragen. Ja, ja nou, of nou, je zegt de vorig afgelopen jaar keer. Vorig jaar vroeg jij ook een nummer van maand, toch? Ja. Toen wij oh, afgelopen jaar? Ja, de vorige keer. Ja, ja nee, de vorige keer heeft hij een. Uh, uh, een nummer uitgebracht over romantiek in de queer community... en nu heeft hij juist uitgebracht over uh, kerstmis... en over het bezoeken van je familie... en over hoe uh, uh, je eigenlijk jezelf niet moet verstoppen in de kast... Mm -hmm. tijdens, uh, tijdens kerstmis. Um, maar ik denk dat hij daar zelf nog wel veel meer over kan vertellen. Ja, we gaan hem uh, na afloop van dat nummer uh, ook interviewen. Dus uh, dat, is, uh, uh, dat komt helemaal goed. Um, en, en nog een vraagje. Ben jij nog van plan om, om zeg maar, komende uh, Pride-periode, dus, dus in de zomer, uh, iets te gaan doen met, met uh, de Pride en met t-shirts met of met iets anders? Ja, ja, zeker. Ja, uh, we, we zijn nu aan het afwachten op de, uh, de werkgroep die binnen het COC samen met uh, uh, Hans Verhoeven dus, uh, bezig is met het opzetten van een inloopplek voor dakloze yeah. En uh, Afhankelijk van wat hun resultaten zijn, uh, hoop ik dat ze dan weer iets nieuws kunnen beginnen om uh, juist het woord onder de mensen te brengen van dat zo'n inloopplek er is en dat zo'n inloopplek hopelijk ook succesvol is. Ja. Uh, misschien dat we ze het zelfs wel kunnen uitzetten in andere steden. Ja, oh, dat klinkt ja. fantastisch. En uh, nou, we hebben Hans via via uh, ons de, de, niet, niet geheel onbekend... hebben we hier ook al over gehoord over mm. dit uh, project. Uh, fingers crossed. En, uh, en kijken of dit uh, project net zo succesvol uitpakt... als uh, destijds uh, de T-shirt-actie waar je, waar je mee begonnen bent. Inderdaad, ik hoop het ook. Ja. Yeah. Kadim, we danken je voor dit interview. En ja, we, ga, we gaan je een hele goede kerst uit de kast wensen. Ja. <laughs> ja, je, ja. Jullie ook zo. En alle Dank luisteraars ook. ook. En alvast heel veel succes met je onderzoek. Dank je wel. Dank je wel, Dank je wel. En nu hebben we uh, uit de kast met kerst. Mijn broer vroeg ieder de jaar dezelfde Lego set. En mijn vader van hem stoer, dus heb ik hem ook op mijn verlanglijstje gezet. Maar stiekem droomde ik over prinsessenjurken en barbie poppen. Maar was bang dat de kerstman niet zou stoppen bij het huis van een niet echte jongensjongen. Ik ga niet terug de kast in deze kerst. Ik ga niet terug de kast in deze kerst. Smart. Want in, want in openbaar, samen met jou. Samen met elkaar. Je hebt mijn cadeau en we missen altijd voor de kerstfeest. Oh, oh, oh. Ik verberg niks, het is een queer kerstmis. Alles wat ik ben, staat op mijn wist. Ik ga niet terug, de kast in deze kerst Kevin. Nou, dit was dus een nummer van Kevin Reinders en Sasha Eliana. En dat was Ik ga niet meer de kast in deze kerst. Althans, ik heb meerdere titels van dit nummer gehoord, maar Kevin kan daar waarschijnlijk wat over vertellen. Ja, dan gaan we er gelijk ook even aan een vraag stellen. Uh, Kevin, wat, wat, wat is nou de officiële titel uh, van, dit, uh, van dit nummer? Hallo allemaal. Hallo. Um, <laughs> het officiële uh, titel is In de Kast met Kerst. In de Kast, in de kast met kast Kerst, met ja. En dan ja, niet de terug kerst. de kast in deze kerst. En dat is in ieder geval. Nou, dan we, we hadden het hier net over een bijna een soort van oorworm. In, uh, ja. in deze tekst, wat eigenlijk een, een, een, een, een positief gegeven is... dat het nummer gewoon in je hoofd blijft hangen. En dan uh, is, het, is het refijn toch net even iets anders. We hadden net een discussie van wat is nou de titel van, uh, van ja. Deze, ja. Dit, uh, dit nummer. Ja. Kevin, welkom in de uitzending. En, uh, uh, de eerste vraag die wij altijd stellen aan, uh, aan de geïnterviewden is... wie ben je, um, uh, wat doe je in het dagelijks leven... en hoe ben jij gerelateerd aan de LHBTI-community? Uh, nou, ik ben Gavin Reinders. Uh, ik ben cabaretier. En uh, ik schrijf dus ook liedjes, kleinkunstliedjes, popliedjes. En uh, hoe ik ga gerelateerd? Ja, ik ben zelf een, uh, een, een queer gay man. En uh, ik schrijf dus heel vaak liedjes en cabaret uh, uh, over het onderwerp. Ja, en uh, ik zie dat jij in uh, uh, 2019, 2019 finalist bent geweest van het Leids Cabaret Festival. Zeker. Ja, ja um, dat, die is me even ontgaan. Kun je, kun je daar even wat over vertellen? Even uh, ter informatie. Ja. Ik heb zelf uh, uh, bij de uh, tien finalisten gezeten uh, van het Leidskebbige Festival in 2000. Nee, in. 1993 was dat. Um, oh. en na onze optreden was het ook gelijk afgelopen, om het zo maar te zeggen. Oh. Want, uh, <laughs> Heel succesvol. We, we hadden nog geen avond van het programma, en, uh, en, en nou ja, daarna liep het allemaal een beetje anders. Maar jij zat bij de finalisten ja. en dergelijke. En hoe is het jou vergaan? Ja, ik zat dus bij de laatste drie als uh, jongste deelnemer van dat jaar. En uh, ja. Toen zijn we op tour gegaan met z'n drieën. Dat was natuurlijk fantastisch. En uh, daarna kwam corona. Dus voor mij liep het ook net iets yeah. anders dan gepland. Mm. Uh, en daarom ben ik de muziek gaan uh, opnemen. Omdat ik hem natuurlijk wel door wilde met mijn craft. Dus nu doen we het uh, zoveel mogelijk digitaal. Ja, prachtig. En dat uh, uh, succesvol in ieder geval. Uh, wat, wat, hoe hoe, hoe, hoe, hoe promote je jezelf? Hoe, hoe komt het bij het, uh, bij het publiek, bij de doelgroep terecht? Ja, kijk, wij artiesten doen, proberen natuurlijk alles, uh, alles wat maar kan, uh, dus gelukkig heb ik een heel goed vriendje die mij uh, naar radio stuurt. Ja. En, Mar marketeer, dus dat is wel zo handig inderdaad. Ja. Ja. Ja, precies, het, het juiste vriendje om te hebben. En uh, ik uh, zit veel op TikTok en op Instagram en uh, daar promote ik het vooral uh, nu mee, want optreden, het kon af en toe, uh, maar vaak ook niet, nu is het weer echt klaar. Uh, ja. Dus uh, ja, alles zoveel mogelijk digitaal. Ja. Precies. En, en um, heb, je, heb je momenteel een, een, een programma onderdeel of een, een, uh, doe je iets online? Kunnen we iets van je vinden naast de liedjes die je op dit moment te maken bent? Uh, nou, ik ben vooral inderdaad bezig met liedjes. Uh, uh, je kan me natuurlijk altijd volgen op TikTok. Ik ben uitermate hilarisch. Uh, <lacht> Heerlijk. <lacht> Op z'n tijd, op z'n tijd. En uh, samen met Jasja Eliane... Uh, uh, die dus ook op het zit... hebben we uh, deze zomer een programma gemaakt. Uh, samen met de Gaykrant. Uh, uh, Fruit TV. En dat kan je ook nog allemaal terugzien op hun Instagram. Uh, dus we zijn uh, iedere dag weer met van alles bezig. Wauw, lekker druk gewoon en niet stilzitten. Ja, ja. Uh, wat, wat, uh, wat kunnen we naast uh, dit nummer... wat natuurlijk gewoon een hot item is... Uh, zeg maar in deze periode... Uh, wat, mm -hmm. wat kunnen we in 2022 van je verwachten? Uh, ik kom uh, met een album. Uh, wow. Ik ben dus een, een, alle liedjes die ik nu heb uitgebracht, die komen op een soort van uh, verzameling, dus een album. En uh, het zijn ongeveer 9 à 10 liedjes. En die uh, komt uh, sowieso in 2022. En uh, ik ben ook aan het samenwerken met Sprakeloos. Uh, uh, we zijn een album aan het maken met 16 dichters en uh, daar gaan we ook een album mee uitbreken. Dus met allemaal verschillende soorten spoken word, artiesten en uh, nou ja, ook cabochés en schrijvers, en boordkunstenaars. En ik ben samen met Meid, met, uh, uh, ook met wat projects bezig, maar die houdt nog effe geheim. Okay, oh, dat, uh, nou, dat, jammer, geen scoop. Dat is dan wel weer een beetje Daar kom ik wel weer maar, vertel, eens, vertel even iets meer over sprakeloos. ja Sprakeloos is een bedrijf waar ik ooit ben, uh, of stichting eigenlijk, waar ik ooit ben begonnen als artiest. Ik mocht, zij organiseren open podia, dat allemaal met Spoken Word heeft te maken. En uh, ik zat ooit bij een cursus over Spoken Word en de cursusleider, Thomas, die uh, zei van kom maar gewoon op het podium staan. En dat is mijn allereerste ontgroening op het podium. Wow. En sinds die tijd ga ik een tijdje met hen mee en ze zijn een beetje de, uh, uh, ja, waar, in, in Rotterdam waar Spoken Word uh, thuis komt. Mm -hmm. um, dus uh, ja, daar werk ik veel mee samen. Ja, ja het is helemaal op en coming, hè, uh, Spoken Word. Kun je voor, voor, voor de luisteraars die uh, onvoldoende bekend zijn met wat Spoken Word eigenlijk precies is, uh, een beetje uitleg geven over, uh, over deze kunstvorm? Spoken Word is eigenlijk uitgesproken poetry. Zo is het, denk ik de makkelijkste platte ja. manier om het uit te leggen. Uh, um, dus het is gewoon uh, ja, voordracht van, van poëzie. En uh, ja, het is een beetje. Het zit echt tussen kleinkunst en, en rap in. Dat vind ik altijd in ieder geval. Oh, dat is zo mooi en, gezegd, uh, ja. ja. Ja, dus dat, uh, daarom heb ik er ook heel veel affiniteit mee, omdat uh, ja, ik, ben, ik ben gek op poëzie en ik ben gek op kleinkunst. Dus dan kom je vaak uit bij Spoken Word. Ja, ja prachtig. Ja. Hey, dit nummer dit heb je samen opgenomen en dit nummer, dan refereer ik ja. even uh, uh, de, de kast in met Kerstmis. Um, ja. Uh, met kerst. Ja, ja, in kerst. kerst in de kast met Kerst in de kast kerst. met Kerst dat, dat was ja. inderdaad exact de titel. Uh, heb je samen gezongen met uh, Jasha Ilana uh, ja, ja. En, uh, wat, Waar ken je haar van en, en uh, hoe zijn jullie tot dit uh, nummer samengekomen? Ja, wij werkten, uh, wij hebben elkaar ontmoet op TikTok, dus het is heel modern. <laughs> um, en wij hadden alle ik had een nummer dat heette romantiek is voor de hetero's. had ik uit. En zij een paar maanden later kwam het nummer Love is Love. En dat had allebei een beetje dezelfde thematiek. En uh, toen hebben uh, wij via Instagram en TikTok uh, gekletst. En toen dachten we gaan een keer een nummer samen schrijven. Uh, en toen in plaats van dat we een nummer zijn gaan schrijven, zijn we stom dronken geworden. Uh, je weet hoe dat gaat. Ja. En uh, uiteindelijk zei ze op uh, uh, social media, uh, een beetje begin september, van ik wil graag een kerstnummer uh, uh, uitbrengen, maar ik weet nog niet waarover. En toen had ik haar geëffend uh, uh, uh, nou ja, ge van hey luister, ik heb een refreintje liggen. Uh, um, maar ik, het nummer is nog niet af. Zullen we samen het liedje afmaken? En uh, zodoende is dat dit nummer geworden. Ja. En wat we ook allebei queer zijn, uh, uh, kwam het heel mooi samen. Ja, super vrolijk nummer. En uh, nou ja, ik denk, hele herkenbare thematiek. Uh, om inderdaad zich bij de familie terug te komen en dan toch... Ja. He, in ja, de soort het van heteronormatieve vijf. norm. Ja, zeg maar ja. het feest te kunnen vieren. En, uh, en dan uh, de vragen te krijgen van... Heb je nou een vriendje? Wanneer krijg je nou een vriendinnetje? En dat soort dingen allemaal. Ja, ja. Lekker even niet. Mo mooi statement inderdaad dit nummer. Um, Kevin, heb je zelf nog iets toe te voegen aan, uh, aan dit korte interview? Nou ja, ik hoop gewoon uh, dat de luisteraars uh, lekker zichzelf mogen zijn met kerst. En uh, als je even bang bent en niet durft of, of even twijfelt aan jezelf, luister lekker naar het nummer, want daardoor is het uh, daarvoor is je bedoeld. Ik wilde echt dat mensen het konden opzetten als ze uh, onderweg waren naar hun ouders en wat even een soort van die motivatie nodig hadden, daar is het nummer voor bedoeld. Uh, dus doe dat vooral. Ja. Nou, en je ja. wordt er ook nog super vrolijk van. Dus uh, dankjewel voor, uh, voor dit statement. Ja. Hey, hele goede kerst uh, gewenst, een goed nieuwjaar en uh, veel succes dankjewel. het nieuwe jaar en uh, we gaan van je horen. Dankjewel. Dankjewel, Gavin. Dankjewel. Number 4 I want to break through Freddie Mercury, voorzanger van. De voorzanger moet je mij nou horen. Dus, dus, de, zanger, de zanger van, van, van Queen. met want, I want, want to break free. Yeah, free. Dus dus het is vijf ja, uur. De he, dus het is vijf uur. Op een gegeven moment breekt het toch op als je vijf uur met elkaar bezig bent. Want uh, we zitten natuurlijk niet stil, zeg maar uh, tijdens. Uh, dat de muziek wordt afgespeeld. prachtige I Want to Break Free. Met uh, destijds ook een hilarische video, natuurlijk. waarbij ze allemaal in drag. Ja, op uh, Ja, uh, ja Om schoon te, te maken of zo. Ja, ja opringen, precies. Ja, met ja, zo'n ja, flumeau ja, met zo ja, zo ja. en zo'n stofzuiger en dergelijke. Zo'n mini aan. Ja, ja. En, ja, en toen nog, wat, hé, wat, wat tegenwoordig eigenlijk wel een beetje common is. Uh, ja. in, in de drag-scene. Uh, baard en snoer gewoon nog op. Ja, dat wel. Dat was het natuurlijk. Ja, Vorig jaar? als nummer die nummer 13. Dus ze heeft een flinke stap omhoog, wow. maar dat is nu ja. nummer 4. Wow, nummer hij nummer heeft vier zich helemaal uh, losgebroken richting de top 5. Ja, precies. Ja. Even, <laughs> <laughs> Mooi hoe hoort en, en dan nou, breekt ja. hij zich volgend jaar weer los. Helemaal naar de, naar de nummer 50 toe. Hè? Ja. Nou ja. Nou. ja. <laughs> nou, ja. <laughs> um, even kijken. Nummer 3. Zit eraan te komen. En dan ja. nummer twee. En dan die nummer één natuurlijk. En we hebben nog een, uh, een toetje na afloop Een toetje. Zo ja, oh, een toetje. toetje. Ja, ja, ja, precies. Als je toch gewoon zo'n lekkere hoofdmenu hebt gehad... dan moet je toch nog wel even ja. daarna een, een soort ja. uitsmijting oh, oh, goed. Maar eerst gaan we, gaan we luisteren naar nummer drie. En uh, Jelme, jij wilde daar iets over zeggen. Ja, nou ja, dit, dit is wel echt een, een klassieker, denk ik, voor de, de Rainbow Radio. Of uh, in, in het algemeen gewoon voor de Rainbow Muziek, om het zo maar even te zeggen. Uh, Born This Way natuurlijk, van Lady Gaga. Daar gaat, dat is het meest letterlijke nummer dat over uh, de, de LHBTI gaat. Of uh, straight zijn, zeg maar. Ja. En ja, je moet gewoon heel goed naar de tekst luisteren, wederom. En het is, ver, het, het is verder is natuurlijk ook gewoon een lekker nummer. Uh, veel gedraaid, maar uh, verlies zijn waarde niet. Want het is, uh, het, blijf, het is gewoon een symbolisch nummer, denk ik, voor de, voor de regenboogmuziek uh, uh, van, van nu. Zeg maar. Je had natuurlijk vroeger de uh, zeg maar, klassiekers die ook nu terugkomen. De lijst die we uh, afgelopen middag hebben gehoord. Maar dit is wel echt uh, voor de nieuwe generatie zeg maar, uh, het nummer. Een moderne klassieke. We gaan gaga. Nummer 3. Born This Way, Lady Gaga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 The stars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of Purple wine. There's nothing.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 Be a drag, just be a queen Whether you're broke or evergreen Your black, white, face, show I just said You're Lebanese, you're Orient Whether life's disabilities Left you outcast for leader teased Rejoice and love yourself today Cause baby, you were born this no way No matter gay, straight or like bi Let's transgender life I'm on the right track Baby, I was born to survive No matter black, white, or bass, chole, or I, like or Orient me. Dit was nummer drie. Eigenlijk een soort van voorlichting uh, uh, nummer, om het zo maar ja. te zeggen. Hè, van ja. hoe het eigenlijk komt. Ja. Ja. Toch? Ja. Aan het ja. einde fluistert ze nog zo in je oor. Zo een beetje. Ja. Zo, uh, en inderdaad, wat je zegt. De, uh, het is ook weer bij dit nummer heel belangrijk om inderdaad op die tekst te letten. En uh, de, de, dan snap je eigenlijk pas waar het over gaat. Ook al denk je aan het titel van Born Is Way. Dat heeft natuurlijk al een beetje inzicht van, nou ja, je bent gewoon uh, eenmaal geworden zoals je bent. Dat wordt niet beïnvloed door voorlichting op scholen. Nee, dat kan je alleen helpen om uh, te begrijpen van hoe je bent geboren. En dat ja. wordt eigenlijk heel mooi vertaald in dit nummer. En uh, ja, daarom uh, dus echt een uh, klassieker uh, die zeker hoog op het lijstje mag. En dat is ook gebeurd, nummer ja. drie. Ja, precies. ja, nummer drie, vorig jaar nummer twee. Nummer twee. En mooi dat je dat, je dat even zegt. Dus uh, de, de voorlichting op scholen. Uh, aanstaande vrijdag is het natuurlijk paarse vrijdag. Ja. Ja, precies. Ja, ja. Dus dan is het de tijd in het onderwijs om, uh, zeg maar, als je sympathiseert met de LHBTI-community, uh, daar in ieder geval door de kleur paars te dragen, uh, ja, eigenlijk ervoor uitkomt dat je daarmee sympathiseert. En tegelijkertijd ook een moment om aan voorlichting te doen. Ja. Dus uh, ja. Ja, ja, het is, het is, het is een, eigenlijk het belangrijkste moment in het jaar, uh, naast dat. Want Pride en uh, Coming Out day bijvoorbeeld... dat staat nog wel een beetje los van eigenlijk het dagelijks leven van veel 12 tot 18-jarigen. Want school is iets waar je vijf dagen in de week mee bezig bent. Dus het is een mooi moment om daar dan uh, bij stil te staan. En uh, zeker ook weer om dan in de herinnering uh, te, te hebben altijd... dat die dag zo belangrijk blijft en eigenlijk altijd zou, zou moeten zijn. Omdat het uh, moet worden benadrukt dat het normaal is... Zeker op de plek waar je het veiligst moet voelen. Waar je nou eenmaal de meeste tijd van de week doorbrengt. En dat is op school natuurlijk. Precies, dat begint al in de bij. Ze gaan snel door naar nummer twee, vorig jaar nummer één. Ja, Claudia erbij. Mag ik dan bij jou? Nou, ze is een tikje opgeschoven, dus niet helemaal. Nee, nou ja, ze mag nog steeds bij mij. Ze mag nog steeds bij jou, ja. Dat is vanaf mij ook wel hoor. We gaan lekker luisteren naar Claudia. Nummer twee. Mag ik dan bij jou? Claudia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 Met Mag ik dan bij jou? Vorig jaar nummer 1. En dat betekent dat we dit jaar een nieuwe nummer 1 hebben. Ja, spannend hè? Olaf had niets. Oh, zomaar. Helemaal niks. Ze stond er helemaal niet eens in. Nee, nou, dat is niet waar. De Queen of Pop was er natuurlijk al eerder oh, Ja, nee. Mm, spoiler. Mm. Ja, precies. Mm. Hebben we hebben het al verhaald. Mm. We, uh, we gaan gewoon mm. lekker luisteren. En yeah. uh, helemaal uitdraaien. En niet zoals vorig jaar dat we Claudia zeg maar, een beetje moesten afknijpen vanwege het oh. nieuws. Hier is de nummer 1. Madonna. Open your heart to me. Nummer 1 in de Rainbow Radio, top 52. Open your heart to me, Madonna. Dit was nummer 1. Madonna met Open Your Heart to Me. en uh, We hebben even de tijd nodig om af te kondigen. Want dit was de 5 uur... Dit was 5 uur radio. En dan ja. komen we nog tijd tekort. Ja, precies. Dat ja. Niet maar dat willen we doen omdat we natuurlijk... eerst eventjes iedereen willen bedanken. Coor Draaier en Mirko Gerrits en Jelma Koper. Het was en een feestje. Anje je wel. Ja. En Ronald Ruskens. Precies, het was wel een, een feest. feestje. Zeker. We hebben er genoten. Uh, dank jullie wel voor jullie stemmen. En uh, volgend jaar weer voor de top 53. Wij willen er graag uitgaan met een uh, ja, soort van nieuwjaarswens. Ja. Voor 2022. En uh, hier komt die. Het schapen de vijf poten. We bennen op de wereld om elkaar te helpen. We helpen niet, hoor. Ja, we bennen op de wereld om elkaar Je buurman armoe leidt, in stilte zit te treuren. Probeer hem dan met met minseligheid een beetje op te beuren. Oh, We wennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, te helpen niet waar. Ja! We wennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar, elkaar, te helpen niet waar. Leeft een vrouw in eenzaamheid, dat moet ge wel bedenken, welke je ja, haar bereikt